Let's get down to business. Maarten van den Hout. Blik de week. We'll see <muchas> Eddie Floyd, wat een plaat uh, nog steeds. Uh, ruim 15 jaar oud is, uh, is dit inmiddels. Big Bird opent een nieuwe... ...brink. Oh, zo. Nou. Oh. De week. Goedenavond. Eddie Floyd, wat een plaat nog steeds. Eén van de allerbeste uh, ooit gemaakt. Mag ik dat, zo met, mag ik dat meteen uh, die conclusie meteen trekken aan het begin van het programma? Ik vind van wel. Eddie Floyd en uh, Big Bird, hij had één uh, grote hit eigenlijk. Dat was uh, Knock on Wood. Eigenlijk bedoeld uh, voor uh, Otis Redding. Maar deze die ging ook daadwerkelijk over Otis Wedding. Deze Big Bird hè, de Otis Wedding, hij uh, overleed een paar jaar eerder. En uh, nou, Eddie Floyd die maakte deze plaats van hem. Hij heeft ook nog een andere, uh, nou toch wel fijn liedje. Raise Your Hand, dat is dan weer later gedaan door uh, Bruce Springsteen. Fijn, fijn, fijn, fijn. Mooi begin van deze nieuwe break de Week. Eddie Floyd, Big Bird. Dames en heren, goeie avond. Jongens en meisjes, vrienden en vriendinnen, kevers en spinnen. Het is uh, ja, woensdagavond, de goede kant van de week, zeg ik altijd. Het is uh, 20 november 2019, Wat gaat het hard, hè? Waar gaat het hard? En oh, oh, oh, wat is het koud! Wat is het koud! Maar We gaan eens lekker warm dansen de komende twee uur, want het is uh, tot 11 uur vanavond. De komende twee uur dus break de Week op uh, het lokale hoep de, de voetjes kunnen weer van de vloer. Heel veel uh, ja, soul, funk en uh, classic disco uh, vanavond. En uh, ja, gaan we gaan ons meteen even warm dansen met uh, Freddie James en Get Up and Boogie! Freddy James, zijn enige hit. Hierna hebben we eigenlijk nooit meer iets van deze ja, jonge man vernomen. Want hij was nummer 14 toen hij dit inzong. Freddy James en Get Up and Boogie, een grote hit 40 jaar geleden in 1979. En rond diezelfde tijd, half jaar, mid jaren 70, eind jaren 70, toen had je nog een Get Up and Boogie. Klopt toch? That's right. Get up Uit Duitsland uh, kwamen ze. Want hè, ja, alle Duitse, alle foute Duitse discogroepen die kwamen uit Duitsland. Hè? Ook uh, Bonnie M, dat soort dingen. Silver Convention, um, uit, uit, uit Duitsland dus. En uh, ja, hadden we wel meer leuke liedjes. Save Me, uh, Fly, Robin Fly, ook nog wel uh, leuk. En deze, Get Up and Boogie. Nou, nah, Get Up and Boogie van uh, Freddie James. Tot dezelfde titel, totaal verschillende platen. Wel eens een beetje uit uh, diezelfde tijd. Um, ik ga iets wat, uh, wat nieuws laten horen. Uh, 1999, vijfde album van, uh, van Prince, komt in 1982... Dat dat uh, wordt uh, niet komende vrijdag, maar volgende week, volgende week, 29 november, dan uh, komt dat opnieuw uit. Um, daar is nu een, uh, een nieuwe single van verschenen. Of in ieder geval uh, onder Prince-fans uh, al wat langer uit. Uh, maar nu dus officieel uitgebracht. Nieuw liedje van Prince. Uh. En ja, we kunnen nog steeds niet accepteren dat die, uh, dat die man er niet meer is. Hè? Als, als we iemand konden terughalen zeg maar, van al die dode artiesten, dan uh, was het misschien wel Prince. En ja, dat is dus een uh, nieuw liedje uit van het uh, ja, album 1999, wat opnieuw gaat verschijnen. Don't let him fool you. Wel uh, vergeleken met andere liedjes van die plaat Dat hij hem destijds niet heeft gehaald Maar op zich, maar wel aardig Prince en uh, Don't Let Him Fool You Titeltrack stond natuurlijk op dat album in 1999 Later nog een keer een hit geworden In datzelfde jaar En uh, ook Little Red Corvette stond ook op uh, die plaat Ook een van, uh, van de betere van, uh, van Prince Don't Let Him Fool You Nieuwe al bij de uh, Prince fans al uh, wat langer bekend Maar nu dus officieel uit Officieel uitgebracht dit is uh, James Brown, een van zijn leukste, maar je hoort hem nooit. People get up and drive your funky soul. Up, get yourself together and drive that funky soul. Get up, get yourself together and drive your funky soul. They're doing it down in Nassau, drive that funky soul. They're doing it by the beach, uh, driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop, uh, and let your feeling fold Raise up, get yourself together, and drive that funky soul When I say Sagittarius, uh, drive that funky soul You drive that funky soul Breathe up! Get yourself together And drive your funky soul Slaughter! Get on up! Get yourself together Drive that funky soul Leo, Get yourself together And drive your funky soul Aquarius! So His die hoort. Get up over that thing. The boss. Uh, sex Machine natuurlijk. Uh, get up, pa. Die hoor je ook veel uh, regelmatig. Maar ook al die klassiekers die je minder vaak hoort van hem. ook zo goed. James Brown. And people get up and drive your funky soul. Nou, dus het motto inderdaad voor de komende twee uur tot 11 uur vanavond. Breek de week op de lokale omroep geworden. Dit uh, kwam in Nederland niet verder dan de tipparade, maar een echte disco classic. Windjammer. Was me and not you, baby echt de, de verzamelse deze Magic of Disco deel 1 en 2 aanbevelen want echt gegarandeerd een, een uh, nou in ieder geval, een muzikale. Hele fijne zaterdagavond. Uh, krijg je dan. Dat is echt van die zaterdagavondmuziek. Uh, dit, soort, uh, dit soort disco klanken als je daarvan houdt. Die uh, verzamelen ze deze Magic of Disco. Deel 1 en 2. Gewoon 10 uur lang. Dit soort uh, fijne klanken. Windjammer, Tussening Turning. Eigenlijk verder nooit meer van wat van gehoord. Ik moet ook eerlijk zeggen en bekennen. Ik, uh, ik ken ook geen. Een, dit is de enige plaat die ik van Windjammer ken. Uit uh, orkest uit uh, Amerika was het. Um, ja, dan weer even iets nieuws. Um, Dua Lipa, een van de grootste sterren van, uh, van dit moment, hè. Die die heeft uh, weer een, uh, een nieuwe Sinnoh. En ik moet uh, ook eerlijk, eerlijk zeggen: eigenlijk van. Uh, ja, ze is nou uh, zo'n zo grote artiest, hè? het maakt eigenlijk niet meer uit wat ze uh, uitbrengt. Het wordt toch wel een hit. Dus ik ga er ook met, met de Sinnoh ga ik uh, kritisch luisteren. En ja, ik vind ja de, de denk je toch? Nou ja, oké, okay, is wel aardig. En dan hoor je hem, stiekem, hè? dan hoor je hem wat vaker. En dan. Stiekem is het toch best toch wel weer een uh, goed liedje. Een leuk leuk liedje, Gewoon voor een keertje. Ik heb hem nog niet gedraaid. Dus uh, laat ik dat wij deze doen. De nieuwe van uh, Dua Lipa. En die heet... Don't, me. don't Start Now. onvervalste Did disco. I'm all good already, so moved on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me dancing with somebody If you wanna believe that anything could stop me Don't show Nieuwe zin ervan, Dua Lipa. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet heel meer erg van de top 40 muziek, maar dit is stiekem... Stiekem is het toch wel goed hè, dit. Gewoon onvervalste disco uh, wat ze nou weer heeft gemaakt. Don't Start Nou, volgens mij is ze ook met een tweede album bezig. Ik moet volgend jaar ergens uit gaan komen. Een nieuwe zin van Dua Lipa. Ach, en uh, we blijven even in die, uh, in die disco stemming. Ja, lekker hoor. We schamen ons nergens voor. Herkent u zich deze of herkent u deze nog, uh, Stephanie Mills en what you gonna do with my loving? Do, I'm wishing Boy I got my eyes on you And this mystery is thrilling I'm not sure just what to do En het laatste nieuws op lokaleomopgolen.nl geloven dat uh, zowel en die uh, versie van uh, Urban Dance Squad, wat overigens een hele goede versie is ook, uh, dat dat nooit een hit is geweest van, uh, van 30 jaar terug. Maar ook dit origineel uit de 69, 15 jaar oud, is nooit een hit geweest. Is toch bizar. Het Deep Shade of Soul van Ray Barretto. Hij overleed al in 2006. Eén weekje in de tipparade heb ik, heb ik opgezocht. Dat is ook de, dacht 50 jaar geleden van. Oh ja, hij heeft er nou één week ingestaan. Nou, het gaat waarschijnlijk niks worden. Mag er wel weer uit na één week. Is toch bizar. Deep Shade of Soul, Ray Barretto. En er zat ook nog een klein stukje Nakan Wood in van, van Eddie Floyd. Hè, waar ik het begin deze uitzending over had. Want die, die draaiden we dan weer met Big Bird. Ray Barretto en uh, a deeper shade of soul. Daarvoor uh, Stephanie Mills en What You Gonna Do With My Love en had uh, één grote hit. Nummer één, Newver, uh, never new love like this before. Later heeft uh, Madonna Borderline daar nog uh, goed op gebaseerd. Dat intro zeg maar, gewoon één op één. Dit was een andere van haar. werd ook gek genoeg geen hit in Nederland. Och man, man, man, man, nieuw spul. Wat een plaats, Michael Kiwanuka. Dit is living in denial. And what you bought, It gets too far when you need paranoia It Don't bother me yeah. You're trying to play the fool, don't you? You're finding out your heart is out of bounds wrong. Dankjewel. ja, ik heb eigenlijk uh, ieder, of ja, uh, ik heb vaak uh, dat ik uh, ja een beetje twijfel hè van wat is nou het album van het jaar? Er zitten ook wel jaren tussen dat ik het eigenlijk wel 100 zeker weet van wat de beste plaat van het jaar is. En uh, dit is zo'n jaar dat ik het eigenlijk wel zeker weet. Dat uh, nieuwe album van Michael Kiwanuka, dat is uh, waanzinnig. Dit is uh, daar zomaar een albumtrack van. Tenminste, ik denk dat het de, de nieuwe single gaat worden. Want hij wordt al een beetje voorzichtig opgepakt door uh, diverse radiostations. Living in Denial. Uh, daarvoor Deep Ease of Soul, uh, een liedje dus dat zowel uh, in de originele versie als uh, ja, de... De hitversie, of in ieder geval de coverversie, uh, geen hit is geweest. Ik heb zo meteen nog zo'n uh, liedje. Maar welke nou ook nog even geheim? Doen we nou nog even gewoon uh, iets van uh, Rufus en Shaka Want Shaka wat mij betreft altijd. Dance with me. Dance with me. deze leuk ook, want die uh, hoor je niet zo vaak van uh, Rufus en Chaka uh, Khan, Dance With Me. Overigens, uh, Rufus is een, uh, is een band. Ja, daar kwam ik laatst ook achter. Die, die, die, niet niet als, het, als een soort Ike en Tina Turner, dat het uh, de wet is. Nee, het is echt gewoon een band met een dus zanderes. Rufus en Chaka uh, Khan. Ik heb het ook wel eens uh, bij, bij Royce Royce heb ik het ook gehad. Moet ik ook altijd even denken van, uh, we hebben, was, een, was een nee, het nou een zanderes? Nee, het was een hele band, Royce Royce. Rufus en Chaka Khan, dance with me. Inderdaad, tot 11 uur vanavond. Breek de week op het lokale ondergronden. De beste soul, funk en classic disco. En even back to the 80s, ja, even terug naar de jaren 80. Daryl Hall en John Oates, out of touch. John Oates. Hè, beste materiaalmaker zijn natuurlijk in de jaren 70 en 80. Treden overigens nog steeds op. Uh, laatst nog op uh, Noit Jazz. Afgelopen festival zomer. Dit was uh, Out of Touch. Een van die uh, jaren 80 liedjes. Um, even, even nog iets nieuws uh, dit uur. Ja, ja ja Hannah Williams draai ik al een, een aantal weken. Geen familie van, uh, van Robbie of uh, Robin of Pharrell? nee, allemaal niet. Volledig op eigen kracht. Hannah Williams, samen met haar begeleidingsband, The Affirmations. Stond trouwens, uh, volgens mij, uh, ook, ja, ook op Noordje Jazz. Uh, maar heeft wel meer Nederlandse festivals gedaan. Ook Down the Rabbit Hole heeft zij gestaan. Into the Great Wide Open. Stond zij ook. Uh, nu doet ze uh, een clubshow uh, uh, Komende maandag, maandag 25 november Dan staat zij in uh, Paradiso Amsterdam En dan uh, ja, gaat zij veel materiaal van haar nieuwe album uh, uh, spelen Over dat nieuwe album gesproken Daar komt een hele fijne van af. Die draai ik al een, een tijdje En die ga ik gewoon weer draaien Anna Williams en de Affirmations Met 50 Foot Woman en de Affirmations. De zanderesse uit uh, ja, Britannia. Uit Bristol uh, komt ze. Niet, niet uit de winkel, hè. <laughs> niet uit de, uit de kleding of de, of de schoenenwinkel. Nee, nee, nee. Uit de Black Bristol. Uh, Hannah Williams en de Affirmations komen de maandag dus uh, in Paradiso uh, Amsterdam. Kleine zaal. Uh, volgens mij, ja. Ja, volgens mij wel. We uh, kan eigenlijk van alles. Uh, Rook kregen, soul ballads, zwinnende up-tempo songs. Nou, dit was er zo eentje inderdaad. Het komt goed uit de verf uh, bij Hagen. Nieuwe zin al heet 50 Foot Woman. Um, dat zou het zijn geweest, 20 minuutjes geleden, toen draaide ik uh, Deeper Shade of Soul. Nou, geen hit geweest dus in de originele uitvoering van Ray Barretto. Ook niet in uh, nou, de geweldige coverversie van de uh, Urban Dance Squad. Dit is ook zo'n liedje. Het origineel uh, van de Bee Gees, uh, de cover van uh, Tavares. Allebei geen hit. Die van Tavares die kwam in de raden. die van de Bee Gees deze al helemaal niks. Hoe dan? Hoe dan? More than a woman. soundtrack nog steeds, hè. Goh, al die hits en ook uh, nou, minder, minder bekende liedjes die, daar, die daarop staan. Grotendeels uh, van de Bee Gees. More than a woman. Zometeen in tweede uur van uh, Breek the Week met de beste soul, funk en classic disco. Hou hem hier, hou hem hard, hou hem keihard, hou hem scherp. Um, is er nog een liedje waar je wil horen en dan mag dat echt alles in uh, nou, deze hoek zijn, wat ik zojuist het opgenoemd. Uh, heel simpel, 013 of via de Facebookpagina Facebook pagina facebook.com slash Breek de Week voor uh, jouw favoriete liedje. Wat wil je horen? We zijn er tot 11 uur met... Uh, nou, de beste dansmuziek. Dus, uh, nou, heb je een goede suggestie? Ik zou zeggen, kom maar door. Kom maar door, Smak ook. Dus, uh, ja, kan allemaal. Gaan we nog even naar de toeters. The beginning of the end. Funky Nassau. Nassau's gone, funky. gone slow. On beat now. We're gonna call our very own. Mini skirts, maxi skirts and afro hairdo People doing their own thing, They don't care about me or you Nassau's gone funky, Nassau's got soul now Oh yeah, and we got a on beat now We're gonna take care of business too Dit het regio -nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Ook de Raad van State vindt dat de gemeente Goorle het recht had om een kapvergunning te weigeren aan de familie Duisters. Dat heeft het bestuursorgaan in Den Haag afgelopen woensdag bekendgemaakt. De eik stond op een perceel aan de Dokter Keizerlaan. Een van de redenen waarop Goorle een kapvergunning had moeten afgeven, aldus de familie Duisters, is vanwege het gelijkheidsbeginsel... De gemeente heeft namelijk wel een vergunning afgegeven om vier bomen om te doen, verderop in de straat. En dit werd gedaan om een carpoort te kunnen bouwen. Dat argument gaat niet op, want op dat adres waren geen alternatieven mogelijk. Zo zegt de Raad van State. 50 jaar na de actie Tomaat. Toen tomaatgooiende actievoerders pleiten voor vernieuwingen in het theater. Zo doen acteurs Yannick Nomen en Benjamin Moon nog maar eens een manmoedige poging. Zo staat er in de krant te lezen vandaag. Dit is het meest waardevolle kunstuiting ooit door de mens gemaakt. En over dit stuk praten de mensen nog jaren, zo zeggen ze. Nomen en Moon, de acteurs die onzichtbaar zijn weggedoken achter een decorstuk kloppen de verwachtingen maar eens lekker op. Groots en meeslepend gaat hun theaterstuk Under Pressure worden. Theatergeschiedenis wordt hier geschreven, zo zeggen ze. Tijdens een doorloop in de repetitieruimte voor een klein publiek van medewerkers van het zuidelijk Toneel in Tilburg. Praten ze nog even door wat ze allemaal kunnen doen met het stuk. Ze zeggen, we kunnen een brandende globe het publiek ingooien. Ja, dat kan, zegt Norman. Ze babbelen verder over wat nog meer kan. Het complete verhaal staat vandaag te lezen in het Brabants Dagblad. Tot zover het regionieuws. Soundstilburg.nl. Right now everybody, it, listen to me.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 ...dat zij uh, een van de betere solplaten heeft gemaakt hoor. Deze mevrouw En Peebles uh, en I'm Gonna tear your playhouse down. Nee, niet En Peebles, En Peebles. Aan het uh, begin van het tweede uur. break de week. Woensdagavond 20 november 2019, vier over tien, of vijf over tien. Vijf over tien, tweede uur uh, Breek de week op de lokale onderpolen. Nog één uur, die voetjes van de vloer. Tot de vanavond, de beste soul, funk en uh, classic disco. Wat wil je horen, of wil je iets horen hè? Kan hè, kan gewoon. Vraag het aan. Heel, heel makkelijk via onze Facebookpagina. Facebook.com slash log. En Peebles dus. In 1968 zong zij nog in een uh, nachtclub in, uh, in Memphis. Daar zat ook Gene uh, Bolegs Miller van uh, High Records. En uh, hij was een, als een blok voor haar, uh, voor haar stem gevallen. Nou, uh, hij is niet de enige. Hij uh, tekende haar bij zijn label en uh, in de jaren daarna uh, nam zij uh, heel veel voor dat uh, label ook uh, op, ook met uh, de Sinnesongwriter uh, Don Bryant. In 1974 trouwden ze zelf nog met hem. Eerste album deed niet heel erg veel, maar uh, nou, dit album dat was al wel uh, zo dat was succesvol. I Can Stand the Rain stond daar natuurlijk op. Werd, uh, werd vaak en veel en vaak en veel gecoverd. maar dit stond daar ook op. één naar beste liedje I'm Gonna Tear a Playhouse Down. Nou, welkom. Week de week, uur 2 dus. En we gaan nog even lekker dansen. Want ja, hè, koude temperaturen buiten. He. Erfst heeft officieel zijn in te treden gedaan. De dagen die zijn korter, de nachten langer. En dan dit op de radio, Gary Tom's Empire. Uit New York kwam dit collectief Gary Tom's Empire en 7,6,5,4,3,2,1, blow! Fluitje er ook in. Blow your whistle! 7,6,5,4,3,2,1, blow! Heerlijk dit! Oh. En nog, nog, nog zo waren een heel klein hitje geworden. Met een nadruk op heel klein hoor. Oh. Echt een heel klein uh, disco-hitje. Gary Tom's Empire. Oh. De grote vraag, de grote hamvraag is natuurlijk: komt Janet Jackson nog met nieuwe muziek? Laatst gaf ze ook nog een, een concert in, in Perth. Nou, daar gingen de fans uh, boos weg. Want ze was uh, 40 minuten te laat en toen heeft ze ook nog eens uh, uh, nou, bijna heel de show geplaybacked. Maar gelukkig hebben we die oude classics van haar nog. Janet Jackson, 1986. Control! Janet Jackson van haar uh, derde album was dit uh, de titeltrack Control. Ik vat uh, persoonlijk naam nog meer met het uh, uh, album daarop. Janet Jackson. Of uh, Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. Uh, deze derde die was ook al uh, erg fijn. Georgeerd door uh, Jimmy Jam en Terry Lewis. Hij produceerde bijna alles voor uh, Janet Jackson uh, destijds. Heel wat hits stonden daarop, uh, What Have You Done For Me Lately, Nasty, uh, Let's Wait A While, The Pleasure Principle. Uh, even kijken, ja Control dus, die titel En ook When I Think Of You. En van die laatste, ja, daar lijkt deze dan uh, heel, heel erg op. De nieuwe Sam Sparrow, Everything. En meteen, hè. When I think of you, Janet Jackson, het zit er duidelijk in. Heel erg uh, 1986: uh, dit. Sam Sparrow uit uh, Australië. Black and Gold, ik okay, ken misschien ook wel van hem. Happiness. Aust de artiestennaam komt van de Australische radiomascotte, Sammy Sparrow, en hij heeft uh, ook nog tijdens. Uh, uh, een acteerrolletje gehad in de reclamefilm voor McDonald's, wist ik helemaal niet. Ah wel leuk, nieuwe Sam Sparrow, Dit is de, de Boris Johnson, get the funk out of my face. Get the fuck out of my face. Allemaal van deze gasten. Abigutil uh, stond daar ook op, dat was misschien dan the nog het hitje. Quincy Jones, uh, die broeders het. net. Fantastisch! De Brothers Johnson en uh, Get the Funk out of my face. De, de funk, dat moet eerst een ander woord uh, geweest zijn. Dat kan eigenlijk niet anders. Net zoals bij uh, Le Freak van Chic. Freak of? Dat, dat moet een ander woord geweest zijn. Dat kan niet anders. Um, even terug naar uh, begin jaren 90 Hansie, uh, Hansie die vraagt hem aan Ik mag Hansie zeggen Hansie die vraagt hem aan uh, Uit begin jaren 90 Toen had je een beetje die, uh, die acid jazz uh, periode Blue nose Records. Dit kwam uh, daar ook vanaf Hij wil graag deze horen uh, Geschreven overigens Heb ik snel opgezocht Dat wist ik ook zo niet uh, Door Herbie Hancock Vorige week nog iets van, uh, van gedraaid Hij wil deze horen Astray En Cantaloupe uit, uh, uit Canada volgens mij Nee uit Engeland. Flip fantasia as Ladies and gentlemen, as you know we have something special for you, at Berlin this evening. A recording for Blue Note Records. Zo begon uh, die rap versie. Die uh, Diddy -did bab, -did Bap, Funke Funke. Maar eigenlijk zonder die tekst, ja, eerlijk gezwaar, staat dit uh, nummer eigenlijk ook al wel als een huis. Uh, Astrid Cantaloupe aangevraagd door uh, de Hans. Flip Fantasia. Afgelopen maandag stond zij in een uitverkocht Avons Live in Amsterdam. En nou, volgens mij toch wel goede recensies, goede reacties op dat concert gekomen. Lizzo, good as hell. I do my check Baby, how you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 Mijn Nails Baby, how you Lizzo En de nieuwe zin al, die is good as hell Of ja, nieuw Heb ik al een aantal keer gezegd, hè. eigenlijk al twee jaar uit en dat is, opnieuw, is opnieuw uitgebracht hè. Nu, nu die juice heel lekker ging. En die boys van vorig jaar ook heel erg fijn Vind ik haar best euh, nog steeds En euh, nou weer opnieuw uitgebracht Een nieuwe versie, van, of, ja, een nieuwe versie met Ariana Grande, Ariantje ja, en dan gaat het natuurlijk hard, Nu is het een enorme hit. Good as hell. Lizzo, ook echt een leuke dame. Los van dat ze gewoon leuke liedjes maakt. Echt toffe chick ook. Een paar van die interviews gehoord/slash gezien. 555, gaan we er nog veel van horen? Denk ik wel, Lizzo. En Good as hell. Afgelopen maandag dus in een uitverkocht AFL's Live in Amsterdam. Maar goed, je weet het, na een nieuwe dan krijg je altijd weer een oude. In dit geval een hele oude. We gaan terug naar 1971. Hoor je niet meer zo vaak, maar het was toch wel een klein hitje. CCS Step Turns on the Waller. Peek through the bathroom door. Did you ever see your sister in the wrong? Did you ever, did you ever swear you could bruise all night? Did you ever, did you ever sweating hard and you're turning white? Did you ever, did you ever they're wrong so you're cutting out? Did you ever, did you ever back through the window when they've all gone out? Yes you did, you know you did. Turns on the water See the waters flow Acorn makes a forest Watch the forest grow Everything's behind you Turns on the water, see the waters flow. Acorn makes a forest, watch the forest grow. Tap turns on the water, see Not the, the time waters time flow. Acorn makes a forest, watch Not the, the time forest time grow. Punt 6 fm. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv of lokale omhoopgoorle.nl Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this people wonder what we put in it. We going to tell you right now. Give me about a half a teacup of base.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 Give me a half a pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it, that's it, that's it right there. Now beat. Waanzinnig, waanzinnig King Curtis en de Memphis Soul Stew. Hij leeft niet meer de beste man, maar wat een plaat dit. Ook de enige, het enige hit, tenminste in Nederland niet, maar de enige hit die hij gehad heeft. En uh, een, met ook een van de mooiste opbouwen uit de popmuziek. Juist omdat hij het gewoon heel simpelweg omschrijft. Memphis Soul Stu, zijn stoofpot van soul uit, uh, uit Memphis, Tennessee. Uh, alleen in de Verenigde Staten, een klein hitje dus. Uh, en ja, hij, hij legt het gewoon heel mooi uit. Mond, uh, Mondelingen in, uh, inleiding. Uh, want ja, het begint gewoon heel. Met een ontzettend lekkere baslijn. Alleen dat al. Nou, dan komen die drums erbij. Gitaar komt erbij. En dan, uh, dan inderdaad die tenor sax die hij zo uh, goed bespeelde. jaren 50, jaren 60 uh, was dat. Waanzinnig King Curtis Memphis Soul Stew. Daarvoor CC's en uh, tap turns on the water. Ja, ik uh, kom hier ook niet vanaf. Dit is echt een verslaving. Want ja, je hebt dat nieuwe album van Michael Kibanouka. Maar laat, het niet onder, of laat dit album niet ondergesneeuwd worden. Nieuwe, nieuw materiaal van Neil Francis. Chicago, Blues, New Orleans, Sound, dat een beetje. De album is uit. Acht liedjes staan erop. This Time heb ik er veel van gedraaid. Dus ook de nieuwe Sinal. Dit is nog de Sinal van daarvoor. Maar ja, ik ga ik gewoon vrolijk mee verder. Dit is de titeltrack. Changes. Ik ben een Ik heb. Uh, afgelopen weekend heb ik weer uh, wat nieuws ontdekt uh, Jongens en meisjes Ja, iedere, iedere ieder weekend, iedere week och, Ik ontdek me de tering Het is niet normaal um, Zo, ook afgelopen weekend, toen kwam ik dit weer tegen uh, Had er echt nog nooit van gehoord Natuurlijk ook helemaal niks gedaan Natuurlijk weer in Nederland um, Blue Rondo à la Turk Ook grote kans ja, dat jij er nog nooit van uh, gehoord hebt Blue Rondo à la Turk Is een uh, jazznummer van uh, het uh, Dave Brubeck Quartet Maar daar wil ik het nou niet over hebben Nee, ik wil het nou hebben over uh, de, de band de band Blue Rondo à la Turk. Uit uh, ja, uh, Bretagne komen ze. Uh, begin jaren 80 bestonden zij, 1981, 1984, die tijd. En uh, jij ja, maakt een beetje. Uh, Latin, jazz, cool jazz, salsa. Uh, vooral salsa is het eigenlijk. Maar dan toch ook weer uh, nou, gewoon een beetje in die poppy richting. Dus het wordt niet allemaal te te. Um, en um, ook leuk. Um, later zijn er nog uh, leden van deze groep met um, Bianco uh, terechtgekomen. In een groep met Bianco. Ook een beetje dat jazz, Latin, samba, pop-achtige. Uh, um, twee, uh, twee goede liedjes. Klacto uh, Vese. Zo. Klakto VZ dat helemaal achter elkaar. Klakto VZ Dat is niet degene die ik nu wil horen. Of die ik nu wil draaien, in ieder geval. Dat is me en Mr. Sanchez. Nou, en je hoort het meteen. Ja, dit is enorm salsa. Maar wel leuk! Blue Rondo à la Turk! Lodging on our bench, hours ticking slowly. We got time to quench. the Mr. Satchel just coming for a drink. Carnival approaching, they think they're in the pink. We remember long ago, before the world was bad. Leaders, big cowboys, we know we're Okay, hey, Mr. Sanchez, just take it in the air. Men wear a lipstick, I guess it's always fair. We remember long ago when folks were really smart. All the guys had white ties and dancing wasn't art. We remember long ago when jazz was really new. Really getting down. This lady's so pretty, Their body's so brown We forgot a long ago, and now we're getting wise. Carnival is coming, we've broken all ties. Ay, ay. Blue Rondo alla la Turk <laughs> we Begin een band Hoe zullen we het noemen jongens? Ja, doe maar Blue Rondo alla la Turk Ja, precies Me en Mr. Sanchez break de week Beste soulfunk en classic disco Maar ja, zoals je hoort doen we ai, ai, ai, ai, ook gewoon af en toe een uh, uitstapje naar uh, nou in dit geval uh, bijvoorbeeld salsa. Waarom ook niet? Hè? Misschien om uh, ons een beetje warm te houden met deze koude temperaturen. Of juist uh, omdat het uh, ja, een beetje carnavalsachtig klinkt. Hè? Bra zou uit, zomaar uit Brazilië kunnen komen. Is dus niet uh, Britse band destijds begin jaren 80, mid-jaren 80. En laat, uh, laten dus ook nog leden van deze band uh, naar met, uh, met Bianco gegaan. Uh, zo nemen ze de telefoon trouwens ook op daar. Uh, van, hey, hallo, met BNG. Nee, is een heel flauw grapje. Um, dan Frida Payne. Ja, even to iets totaal anders. Gewoon even een stukje Frida Payne. Oudere zus van uh, Sherry Payne. Die zat uh, dan weer in de Supremes. En Frida Payne zelf. Ja, die heeft uh, toch wel een aantal leuke liedjes uitgebracht. Maar dit was toch wel het bekendste. Band of Gold. Nou, je mag zelf kiezen. Naam 13. Jaar al uh, 50 jaar oud. Frida Payne en uh, Band of Gold. Ik even de laatste keer uh, iets nieuws laten horen. Een collectief uit België. Hebben al een aantal goede singles uh, uitgebracht. Black Wave, zo heten ze. Debuutalbum is ook inmiddels uit. Er staat ook een nieuwe single op, dat is deze. Samen met de Winston Surfshirt en uit Nederland Benny Sings. The End of Dose. I can hold my drink While I bust these moves Swinging to break the bank With some L's on my records I be loving a bit They're falling in lucky Me on top of my shit I tweak and I twist Rest my heart in my wrist You're four your hits When I see you shake those hits Sometimes I just wanna go back, And go Take me back, back don't know about you But I'm feeling cute That's just the way it goes Even when I'm broke I feel good That's just the way it goes When you feel like you're not in the mood Let's catch this groove Winston Surfshirt en uh, Benny Sings. The Antidote, de nieuwste en al van die gasten. Ja, we hebben ook uh, een podcast. Je kunt je abonneren op de podcast. Uh, facebookcom slash BreekDeWeeklog. Je kunt hem ook volgens mij ook downloaden. Je kunt hem allemaal terugluisteren. Op z'n teetjes branden. USB-sticks op je harde schijf zetten. Je kunt er van alles mee doen. Abonneer je op de podcast. Dus uh, Ozibiza en Wengo Wengo. het maar door. Hè? En het wordt steeds O Sebessa oh, Sebesa. Rock rockband Leden allemaal afkomstig afkomstig uit, uh, uit Ghana andere en andere Afrikaanse en Caribische landen. Nou, zo klinkt het dan ook. Echt die Caribische sound. Vooral bekend van uh, de hits Sunshine Day, Welcome Home, The Coffee Song hadden ze ook nog in uh, Pata Pata, kofferversie van uh, Miriam Makaba hebben ze ook nog uh, gedaan. Ozebista en uh, Wengo, Wengo. Ja, dit was, dit was, was dit allemaal weer, ja? Is het alweer afgelopen? Ai, nee toch, nee toch. Ah, het is alweer afgelopen. Alhoewel, nog één. Nog één liedje. Dit was een uh, break de week voor uh, woensdag 20 november 2019. Iedere week de beste Soul Funk. Een classic disco. Zullen we die laatste dan ook nog maar doen? Ja, hè. Even helemaal, helemaal terug naar de jaren 60. Helemaal terug naar eind jaren 60. Het werd eigenlijk pas uh, jaren later ergens in de jaren 70 een hit in Nederland. Gek is dat. Uh, James and Bobby Purify. I'm your puppet. Ik spreek je vrijdag weer. Hoi, hoi.